Hij is danser, schrijver, toneelspeler, regisseur, mental coach en hij is vooral één brok positieve energie. Het creatieve lab krijgt Ish Aït Hamou over de vloer, bij het grote publiek bekend van So You Think You Can Dance op VTM en A la Rondance op één, Maar evengoed van zijn romans die bestsellers werden of van Facebook waar hij 150.000 volgers heeft. En straks gaat hij met Aangenaam Ik Ben Ish de Vlaamse podium afschuimen. Ik ben Jan Holderbeke en ik neem je een dag lang mee in het hoofd van een geboren verhalenverteller. Dag Ish, Jan Holderbeke. Hallo. Aangenaam? Aangenaam, alles goed. Alles goed. Ja. Zin in een interviewtje over creativiteit? Ja, zeker, met heel veel plezier. Ja. Ik pluk u uit de radiostudio van de madammen en alweer in een zetel voor een volgend interview. Ja, mij stoort het niet alvast. Oké. Ja, laten okay. we het doen, ja. Wanneer sta je op? Ik sta op rond zeven. Half acht. Zoiets. En wat is het eerste wat u dan doet? Ik schaam me een beetje, maar het is mijn telefoon. <laughs> Om... ik, le ik lees het nieuws. Het nieuws? Ja. Niet je Facebookpagina? Nee. Het eerste dat ik doe is het nieuws lezen. Ja. <clears throat> en dan uh, ik heb ik zo'n paar uh, media uh, die ik volg. En dan uh, scroll ik even door om te zien, uh, zowel nationaal als internationaal, een beetje zien wat er is gebeurd. En, uh, en dan sta ik recht. En dan ga je naar de wc en de badkamer. Al wat de was en de plas. <laughs> en wat gebeurt er na de was en de plas? Ja, dan is het ontbijt. Een ontbijt, klein ontbijtje. Ik heb nooit uh, heel erg uh, honger. En dan vertrek ik meestal ook, want ik word ook uh, niet te vroeg uh, wakker voordat ik moet beginnen met het werken. En dus ben je veel onderweg. Wat doe je in de auto? Nu bijvoorbeeld ben ik, uh, ik ben bezig met al mijn monologen van mijn voorstelling. Uh, ik heb ze ook opgenomen, uh, omdat het ook met muziek af en toe is. Dus dan laat ik ze spelen door mijn speakers en dan, en dan ben ik bezig. Dus als je mij in de wagen zal zien en, en zal zien praten op mijn neentje, dan ben ik eigenlijk bezig met het, met het leren en het repeteren van mijn voorstelling. Maar anders uh, uh, pieker ik graag en ben ik altijd bezig met nieuwe ideeën eigenlijk. Nieuwe verhalen, wat zou een leuk verhaal zijn, wat zou interessant zijn. Uh, en vaak denken aan wat ik deze ochtend heb gelezen en probeer ik dat te verwerken. En er iets mee te doen of een plaats geven of, of mezelf uh, uh, uit te dagen om daar iets mee te doen. Dus de auto is eigenlijk een, een, echt een plek van creativiteit voor je? Ja, jou? zeker. Want de auto is ook een van de enige plekken waar dat je, of ik al was, meestal op mijn eentje ben, Helemaal op mijn eentje. Uh, en dat zorgt eigenlijk voor een kleine hub waar dat je kan nadenken en, uh, en je wordt door, door weinig geprikkeld, behalve natuurlijk uh, de weg. En je monologen bijvoorbeeld voor je theatertoernooi ja. die in januari start, ja. uh, dat komt altijd alleen tot stand. Je neemt daar geen sparringpartners bij? Uh, jawel, jawel, niet altijd. Maar bijvoorbeeld voor mijn voorstelling werk ik samen met Yves Ruud. Uh, doet veel theater, uh, was ook actief vroeger in de danswereld. En, en samen schrijven we eigenlijk en samen uh, maken we het stuk. En wat betekent dat? Ik breng alle onderwerpen waarover ik graag zou willen praten, al mijn verhalen, mijn anekdotes, al mijn meningen en al wat eigenlijk de show zal maken. En dan praat ik met hem eigenlijk en ik zeg ik zou heel graag dit willen vertellen en, en dit moet ik vertellen. En het sparren gebeurt in de vragen die hij mij stelt. Maar waarom? Waarom dit en waarom niet iets anders? En, en en dus dat zorgt ervoor dat jij eigenlijk steeds maar meer moet uitleggen de waarom. En dan heb je een beter begrip van wat ik precies wil vertellen, waarom ik het wil vertellen. En het verzekert je ook met het gevoel van, oké, okay, dit moet er zeker in zijn. En dus ik heb in mijn sparringpartner de ideale partner gevonden, omdat hij mij ook heel lang kent. Uh, en dat is ideaal natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik vermoed dat er dan ook een fase komt waarin je alles echt moet uitschrijven. Ja, dat is het, dat is het leukste en het makkelijkste. Ja? Ja, dat is... Het schrijven doe ik zo graag en, uh, en ik vind altijd het schrijven leuk, omdat het, je hebt een gesprek, dat je zegt van alles en nog wat en in het schrijven kan je het krachtiger maken omdat je al je ideeën en meningen bundelt in een tekst dat, dat strak staat, dat stevig staat, waar, waar in termen van woordkeuze ook heel creatieve momenten zijn. Uh, en dus het, het tilt eigenlijk jouw gesprek op een hoger niveau en het maakt het eigenlijk uh, Interessant. En daarom vind ik het schrijven altijd zo fijn, omdat het al jouw gedachten eigenlijk uh, samenbrengt naar één zin, of een paragraaf of een pagina. En daarom vind ik schrijven zo heerlijk. En waar gebeurt dat? Ook overal. <laughs> <laughs> ik, ik ben niemand geweest die nooit zo'n uh, plek. No ik heb geen plek nodig. Meestal, ik schrijf ook graag wanneer dat er andere mensen zijn. Uh, um, dat ik mensen zie bewegen, uh, voorbij zie lopen. Dus cafés zijn ook altijd van die, van die plekken die ik heel graag heb, ja. Zijn er momenten op de dag waar je creatiever bent, waar je geest sneller werkt dan anderen? Uh, vroeger had ik dat uh, s'avonds laat. Wanneer uh, de wereld aan het slapen is, dan was ik altijd aan het schrijven. Het is pas onlangs dat ik echt ben beginnen te schrijven in het, uh, tijdens de dag. En dat is nadat ik een interview had gezien van Quentin Tarantino. Hoezo? En, uh, hij uh, uh, vertelde eigenlijk in, dat hij ook enkel s'avonds en s'nachts schreef. Uh, dus ik vond het interessant. Ik, ik ben enorm fan van, van zijn kunstwerken. En, uh, en ik dacht, uh, is, ik doe hetzelfde. En toen zei hij, nu heb ik het veranderd, omdat hij vindt dat hij s'nachts, -s wanneer je alleen bent, dat is een beetje eenzaamheid, heel donkere ideeën en gevoelens zijn heel... Negatief eigenlijk soms. En, en dat is nu net wat ik niet wil hebben, hè? Ja, alhoewel, ik, ik, ik ben graag negatief, maar met, met een bepaalde twist. Maar, en hij zei over dus in overdag schrijven zorgde ervoor dat ik eigenlijk op, met een heel andere blik op de wereld of op het onderwerp kon schrijven. En uh, toen heb ik het geprobeerd en het is waar eigenlijk. Je wordt heel uh, onbewust geprikkeld door je omgeving. Dus uh, een zon zien schijnen door bladeren, door bomen en de takken en mensen zien voorbijlopen, prikkelt je anders dan op je eentje zijn, s'nachts achter je computer, bezig met je personage, bezig met je. En dus nu combineer ik een beetje blijven. Ja. Om de somberheid uh, te counteren. Balans. <laughs> Ja. Balans, ik denk dat dat wel in alles nodig is, een beetje balans, ja. Ja. ja. En zijn er dan obstructies, zijn er momenten Waar je op het wit blad zit te staren, dat het echt niet lukt, dat je de woorden niet bij je krijgt? Um, is zelden gebeurd. Ja? Ja, is zelden gebeurd, omdat ik in eerste instantie, als ik schrijf bijvoorbeeld, um, heb ik niet veel woorden nodig. Het, het hele creatie van zinnen en woordenproces is bij mij meestal op een latere fase. Eerst is het, het verhaal. Wat wil ik vertellen? Wat voor een soort mens is het? Wat gaat hij meemaken? Wat is zijn mening? En, en daar heb ik wel het gevoel dat ik altijd wel verder kan. Uh, en dan daarna is het natuurlijk ah, goed schrijven, straks schrijven. Maar ik ben ook bezig met een boek en ik merk met mijn personages, uh, zijn twee hoofdpersonages en dan merk ik van, ik kan verschillende wegen nemen. Ik weet nog niet welke de juiste is. Maar om dat te weten moet ik ze allemaal een beetje gaan verkennen. Dus ik heb heel wat pagina's geschreven en dan kwam ik later op een Beter idee, want die pagina's zorgden ervoor dat ik op een beter idee kwam. Het enige moment wanneer ik niet kan, is wanneer ik er geen goesting in heb. Dat kan ik niet forceren. Als ik er geen zin in heb, dan heb ik er geen zin in. En dan doe ik het ook niet. Maar wanneer ik er zin heb, dan belemmert me weinig eigenlijk om, om verder te werken. En wat doe je als je er geen zin in hebt? Films kijken, bezig zijn uh, met andere projecten die minder te maken hebben met het schrijven van een boek of, of, of, of van een voorstelling. Uh, uh, nieuwe ideeën ontwikkelen, uh, mensen ontmoeten, uh, tekenfilms kijken, mm -hmm. Mm -hmm. videospelletjes spelen. <laughs> ja, die tekenfilms, dat keer toch telkens terug hè? Ja, als ik zo ik... interviews lees met jou? Heel veel verhalenvertellers inspireren zich enorm van de Japanse tekenfilmcultuur. Mangas, ontzettend veel. Uh, films, ontzettend veel. En die altijd eigenlijk komen vanuit. Het Japanse uh, uh, cultuur van verhalen vertellen eigenlijk. Ah, ja, ja, En je, de, ik vind de structuur en de duidelijkheid van de structuur binnen tekenfilms geweldig. Sommigen kijken en ik denken van wauw, dit is echt dat een tekenfilm mij zo soms kan ontroeren. Terwijl het gaat over iemand die een piraat wil worden. Ja, dat, ik vind dat dat betekent dat die tekenfilm heel goed is geschreven. Omdat je leeft met de personages en er zijn thema's die jij herkent. het gaat over familie of vriendschap en de manier hoe dat ze dat doen op een heel volwassene manier. dan denk ik van ja, hier valt heel veel uit te leren. Dus ik... Uh, ik, ik ben heel trots eigenlijk dat dat, dat een inspiratiebron is voor me. Je zou kunnen zeggen, waar houdt je creativiteit op? Hè? Want als, je wordt altijd gepresenteerd als onder meer choreograaf, maar ja. ik moet bijna zeggen ex-choreograaf. Ja, dat mag je zeker zeggen, want ik, <laughs> ik doe het niet meer. Ja, en, en, ja. en, en dan schrijven. Je ja. begint nu ook zelf te regisseren, film ja. te maken. Ja. Uh, je doet toneel, ja. waar eindigt dat? Uh, hopelijk uh, nergens. <laughs> Uh, hopelijk nergens, maar het is altijd weer het, het verkennen van de mogelijkheden. Uh, voor ik zie al uh, de, de, de rode draad binnenin alles wat ik nu doe en wat dat ik mogelijk nog zou kunnen doen, zijn verhalen. Je vertelt verhalen en je kijkt naar wat is het beste platform voor dit verhaal. Uh, voor mijn voorstelling bijvoorbeeld, het is enkel op de planken dat ik dit zou... Optimaal zou kunnen vertellen. En in mijn boeken, dan denk je van het is optimaal in een boek. Het zou verfilmd kunnen worden, maar optimaal in een boek. En dan zoek je eigenlijk naar platformen die jou de perfecte omstandigheden kunnen bieden om op een, de, op een best mogelijke manier je verhaal te vertellen. En je krijgt je verhaal niet meer verteld al dansend? De verhalen die ik vandaag wil vertellen, niet meer. Vroeger wel. Vroeger lukte het me wel, maar nu zijn er bepaalde dingen die ik wil vertellen. En ik geloof dat ik niet het. het uh, het kan zeker ook met dans, maar ik heb niet de vermogen en het talent om die verhalen in dans te vertellen. Dat lukt mij niet en kan misschien iemand anders lukken. Ik, ik, ik had het gevoel als danser, niet alleen in mijn mogelijkheden, maar in mijn passie daarvoor en in mijn liefde daarvoor, ik had het plafond bereikt. En er waren andere mediums die ik wou verkennen en, en, en gaan opzoeken. En, uh... En dus dat heb ik dan uiteindelijk gedaan en ben ik nog altijd mee bezig. Nogthans, ik heb um, gisteren, ter voorbereiding van dit interview, heb ik nog um, een TED-lezing ja. bekeken van ja. jou. Ik denk 2015. Ja, ja. Waar je voor een deel danste ja. met een partner. En ik vond dit verhaal fantastisch goed verteld in dans. Ja, wel. Dat verhaal lukte dan wel. Dus er zijn... Alleen de verhalen waarmee ik nu vandaag mee bezig ben, lukken mij niet in dans. Als ik kijk bijvoorbeeld aan mijn, uh, denk aan mijn voorstelling, komt een soortgelijk moment uh, over een onderwerp en, en dat onderwerp lukt dan wel met dans. Andere onderwerpen die ik ga aankaarten, lukken niet met dans en daarom zal er ook geen dans zijn. Deze serie loopt al een tijdje en veel mensen die in deze zetel zitten vertellen mij dat een van de grote hindernissen om tot creativiteit te komen, dat is de alomtegenwoordigheid van de sociale media, de druk van de e-mailbox... Maar bij jou is dat niet, hè. Je gebruikt net de sociale media om creatief te zijn en oh, te worden. Ja. Oh ja, want ik, ik vertel heel graag verhalen. Uh, en verhalen zijn gebaseerd op mensen gewoon. Het is alvast vanuit mijn kant. Het is, het is jouw omgeving, wat prikkelt je, wat maken mensen mee, wat zijn meningen. Dus je kan heel wat van jouw omgeving meenemen in plot, maar ook gewoon in karakter. Meningen die je dan in je personage kan stoppen. Dus voor mij is het eigenlijk een... Uh, we werkt samen eigenlijk. De ene complementeert de ander. Uh, dus ik heb niet zozeer uh, dat probleem. De Enige, denk ik, hindernis in het creatief zijn is het soms niet onafhankelijk kunnen zijn. Hoezo? Heel vaak merk ik dat we afhankelijk zijn van de omgeving om de keuze te maken om iets te proberen of niet. Je gaat soms bij iemand, je hebt een pitch van een verhaal, wordt negatief onthaald, maar die pitch kan evolueren naar iets geweldigs. Alleen moet jij onafhankelijk zijn van wat andere mensen zeggen en proberen. Jezelf overtuigen, ik moet proberen, als ik geloof dat, het, dat hier iets is, dan moet ik proberen. En door het proberen, meestal ga je diep graven en kan je een goudklompje vinden daaronder. Het is oké okay als je eerste idee slecht is. Het is oké okay als het verandert. Het is oké okay als... Het is allemaal oké okay eigenlijk. Dat, is, dat vind ik creatief bezig zijn. Dat is een ontdekking van een idee dat uiteindelijk soms helemaal anders kan zijn, maar het, het is dankzij dat eerste idee dat jij op pad was. Um, dus dat belemmert mij soms wel. Zijn dat dan bijvoorbeeld uitgevers die niet onmiddellijk iets zien in jouw volgende boek? Dat, dat uitgevers, uh, programmamakers, zenders. Alle mensen die beslissingen maken voor jou. Of die jou eigenlijk de deur moeten openen zodat jij je ding kan doen. Maar als jij diep van binnen dat gevoel hebt, instinctief gevoel, dat er iets in zit. Dan vind ik het wel waard om het te proberen. Is Vlaanderen dan niet te klein voor jou als je met taal bezig bent? Uh, Want je, je bent niet begrensd door talen. Je spreekt nee. perfect Engels, je spreekt Arabisch, je ja. spreekt Frans. Je... Ja. Waarom dan Vlaanderen? Uh, omdat ik hier geboren en getogen ben. <lacht> <lacht> Juist. Omdat, omdat, omdat, ik hier, omdat, omdat ik hier ben. En, en, en, uh, en weet je, ik heb een inter interessant gesprek gehad. Uh, met mijn uitgeverij, of mensen van mijn uitgeverij. Uh, ik heb drie boeken gepubliceerd die in Vlaanderen een succes hebben gehad. En... Maar mijn boeken zijn nooit vertaald geweest. Mijn parcours, ik heb lang gedanst. En ik heb lang de wereld rondgereisd. En ik heb uh, lessen kunnen geven in Japan en dansen in Japan en in, in verschillende landen. En dat gevoel om jouw kunstwerk te kunnen delen met mensen die eigenlijk vanuit andere werelddelen komen, andere cultuur hebben, is een, is een geweldig gevoel. En ik voel wel dat, uh, niet zozeer vanuit de pretentie dat mijn stuk goed genoeg is om uh, internationaal te kunnen werken, maar wel vanuit een gemis dat ik heb van ooit eens mijn kunst te hebben gedeeld met de wereld en nu niet meer met iets dat ik zo'n grote liefde voor heb. Boeken, verhalen in boeken, woorden. Uh, en dus dat is iets, uh, niet zozeer een frustratie, maar het is wel een gemis, omdat ik het jarenlang wel heb kunnen doen met een andere kunstvorm. Maar natuurlijk moet je alles tijd kunnen geven en daar ben ik heel slecht in. Ik ben super ongeduldig. <lacht> en dus dat zorgt wel af en toe voor wat fictie. omdat ik, ja, omdat ik soms niet kan wachten. Heb je er soms wat je zegt? Ik ben ongeduldig. Ja. Maar heb je er soms behoefte aan om daar allemaal niet meer mee bezig te zijn en aan het strand te gaan liggen in Egypte? Nee, dat kan niet. Dat kan niet. Nee, nee, omdat ik. Omdat ik daar ook heel gelukkig van word. Ik vind die hele. Ik ga het geen chaos noemen, maar het hele proberen en dit en en het lukt en dan lukt het niet en hij snapt het wel en hij snapt het niet en overtuigen dit, dat maakt deel van, het, van, van, van dat vuur eigenlijk, dat, dat, dat ervoor zorgt dat je elke dag bezig bent en dat je probeert en schrijft en je zet probeert te overtreffen, beter idee komt en beter uitgeschreven en dit en dat. Dus voor mij is dat één pakket, ik zie het ene niet los van het ander. Uh, bijvoorbeeld het schrijven, ik, ik vind het, het, het moment na je laatste zin, vind ik tot het moment dat de lezer de eerste zin leest, vind ik even belangrijk als het schrijfproces zelf. Dat, dat is hand in hand. Dat is, dat is, ja, ik, ik vind het net geweldig. Dus zo bijvoorbeeld een, een, een stuk maken en dan zeggen van het is gemaakt en nu ga ik op het strand ergens. En, en ik wacht af en zie wat er gebeurt. Dat, dat lukt me niet. Nee. Dus je neemt nooit vakantie? Ik neem af en toe wel vakantie. Ik ben ook verplicht. <laughs> Die verplicht mij vooral een vakantie te nemen. Als familie. Maar, uh, maar ik neem wel een vakantie natuurlijk. Maar ik merk... Ja, elke vakantie schrijf ik ook. Het stopt nooit. Nee, zo vakantie gaan en niets doen. Dat is voor mij bijna onmogelijk. Ja, ja, maar je kan... hoeft niet niets te doen. Je kan een bergtocht maken. Nee, nee, maar maken. ik bedoel... Voor mij... Het, het, kijk, ik, Onbewust beschrijf ik het zelf als niets doen. Het, het wandelen en het strand. Terwijl het eigenlijk geen fijne dingen zijn om te doen. Maar ik, ik heb dat. Ik heb... Sinds 14 dat ik begon met dansen en ik was met een groep uh, dansers, er waren vrienden van mij, waren allemaal ouder en ik volgde ze overal en ze moesten lesgeven en dit en dat. vanaf mijn 14 ben ik altijd on the move geweest, ik ben ik altijd eigenlijk uh, bezig geweest. Ik ben ook freelance, ik, ben ik altijd geweest, dus alles wat ik heb gedaan is van en, vanuit eigen initiatief samen met mijn manager en dan gewoon denken van oké okay, wat kunnen we doen daaraan, kloppen daar, laten we een boek publiceren, uitgeverij, dit, dus het, het is, alles kwam vanuit ons altijd en dus dat is een gewoonte geworden om altijd dat vuur te hebben en we proberen iets te doen dat je nog niet hebt gedaan. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Ik kan me voorstellen dat je zo'n groot project in je hoofd hebt, maar dat het wel implicaties heeft. Dat, je... dat lukt ook eens. Dat is gewoon beslissen. En dan zien we, dat is op gevoel. Ik denk dat dit de besliste beslissing is. Eén keer dat die is genomen, dan gaan we verder naar het volgende. Dus ik probeer niet, niet te veel belang te hechten aan die beslissingen. Ik probeer gewoon vanuit puur instinct te doen wat ik denk dat het, het beste is om te doen. Mm -hmm. ja. Wat zou je aan jezelf willen veranderen? Uh, niks. <lacht> het lijkt goed te werken tot nu toe. Nee, zou ik? natuurlijk zou ik wat dingen willen veranderen. Enfin, denk ik toch? Of misschien niet? Ik zou er eens over moeten nadenken. Maar dat is niet meteen iets dat ik. Uh... Omdat ik ook. Ik, ik, uh... Ik apprecieer mijn goede kanten en mijn slechte kanten. Uh, omdat ik er uit beide uit leer. En ik wil ze zo houden, want ik, ik, ik, uh, ik leer ontzettend veel de laatste tijden. Ik ontdek veel en, uh, en ik vind het leuk en ik ben gelukkig als mens momenteel. Dus de notie dat wat verkeerd is of wat slecht aan jou zou zijn, dat dat moet veranderen in iets positiefs, ben ik niet altijd mee eens, nagelang wat het is. Dus ik, ik vind negatieve kanten ook goed om te hebben, want zij kunnen je ja soms richtingen induwen waar je dan iets kan ontdekken dat heel waardevol is voor jou. Dus momenteel... Uh... Ik zou zelfs zeggen, misschien het geduld, meer geduld zijn. Maar tegelijkertijd, ongeduldig zijn heeft er vaak voor gezorgd dat ik meer ging pushen en dat sommige dingen zijn gebeurd omdat ik meer ging pushen. Dus is het een goed ding? Soms wel, soms niet. Heb je een levensmotto? Ik denk het niet, nee. Nee, eigenlijk niet. Ik heb geen levensmotto. Ik volg soms zelf mijn eigen regels. En soms volg ik de stroom van het leven. En soms volg ik andere mensen hun regels, omdat ik ze beter vind. En, maar dat is niet iets waar ik uh, echt een houvast aan heb. Alleen maar... Uh, het klinkt misschien heel cliché, maar misschien probeer oh, je best, je best te doen. <laughs> en wat dat ik wel altijd uh, mezelf aan herinner is... Vergeet nooit dat dit een momentopname is. Dat is iets dat... Als ik schrijf en ik kom op een punt, ik heb het gevoel dat het gedaan is, dan denk ik van dit is het moment momentopname. Zoals, ik heb mijn boeken één keer teruggelezen en ook al vind ik dat ze op veel vlakken beter konden zijn, ben ik nooit ontevreden geweest. Omdat dat op dat moment als 25 of 24-jarige is, was dat het beste dat ik heb kunnen. En ik kan op een moment alleen maar het beste van mezelf geven eh, en dan ook loslaten. Dit is het moment waarin je leefde, waar er gebrek aan tijd was, waar persoonlijke dingen zijn gebeurd, waar je toch je best hebt gedaan om het beste van jou te laten zien. En dat is de realiteit. Dit is het verhaal achter jouw product, of achter het verhaal. En volgende keer probeer je beter te doen. En dat zorgt ervoor dat ik minder eigenlijk uh, negatief misschien ben tegenover van alles en nog wat. We hebben de dag geopend in het begin van het interview. We gaan hem ook sluiten. Ja. Wat is het laatste wat je doet s'avonds? Japanse tekenfilm. <laughs> maar dat is waar. Echt? Ja, ik heb uh, uh, dan mijn computer naast mijn bed en dan kijk ik naar, uh, ik volg een paar Japanse tekenfilms. En uh, eentje is over dat ik nu kijk, is, ik weet de naam vergeten, is Japans, maar het is een, een, uh, een kleine chef die de beste chef van de wereld wil worden en die uh, momenteel in de universiteit zit en uh, ontmoet een heleboel andere, heel goede chefs. Je bedoelt in de keuken? Ja. chef in de keuken. Ja, chef ja. keuken. Geweldige reeks. <laughs> en, uh, en omdat het zo uh, luchtig is en, en, en interessant en mooi, uh, het zorgt ervoor dat ik kan ontspannen. En dat, dat is misschien wel de enige momenten dat ik kan ontspannen in termen van niet bezig zijn, niet zitten piekeren, niet zitten uh, denken aan ideeën of persoonlijke dingen. Het is een moment waar dat je... ...kijkt naar een jonge man die zijn droom probeert waar te maken... ...met fijn muziek en mooie kleuren en, en leuke personages... ...en grappige personages en ontroerende momenten... ...vader-zoon-momenten of mama zoon -momenten. En dat vind ik heerlijk om mijn dag mee af te sluiten meiden. Dat zorgt ervoor dat ik, uh, denk ik, niets meeneem in mijn dromen. En hoe laat is het dan als, als het licht uitgaat? Middernacht, soms een beetje later, mm. hangt een beetje af. Mm -hmm. Maar meestal middernacht, dan, uh, dan, dan zit het erop, ja. Oké, okay, Ish, dank u wel. Met heel veel plezier. En hij blijft zijn minzame zelf tot het einde. Ish Ait Hamu. Dit is de lijst die ik naar Sabam stuur. Zoals elke week beet huiscomponist Philip Klaas de spits af met Matt Rush. Uit de soundtrack van Reservoir Dogs van Quentin Tarantino kwam de George Baker Selection met Little Green Bag. De overbekende Japanse regisseur Hayao Miyazaki maakte de print Kaze no Tani no Noshika, ook Valley of the Wind genaamd. Je hoorde daaruit de wind. Hip-hopper Tupac, een lieveling van Ish, leverde Brenda's Got a Baby. En quizvraag van de week, wie doet ons uitgeleiden met Alors on Dance? Antwoorden op een gele briefkaart naar vrt.be of in mijn Facebook- of Twitter-brievenbus. Volgende week neem ik je mee naar Bavikhoven, deelgemeente van Harelbeke, naar streekgenoot Wim Obroek.